Het Nederlandse korfbalteam is opnieuw wereldkampioen geworden. In de finale van het toernooi in China versloeg Oranje het nationale team van België. De uitslag was 32-26. Het is de achtste keer dat Oranje wereldkampioen korfbal is geworden. Het weer bewolkt langs de westkust kans op regen. Vanmiddag meer zon, maximum temperatuur van 18 graden. Morgen droog, dan is het 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Twee files, allebei veroorzaakt door werkzaamheden. Allereerst op de A12 Den Haag richting Utrecht, 3 kilometer tussen Knopend Ouderijn en Knopend Lunetten. En op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Houten en Knopend Lunetten, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, tv, radio en internet. ZFM. Net nu. Goedemorgen Zandvoort. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je ontmoet? Ik dacht dat ik je niet meer weer zou zien.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 Ik zijn we in die ouder ons eigen lang. Wij andere mensen uit ons uit. Maar nu ik je weet je willen wonden en laat ik je niet meer gaan. Wij komen samen uit en samen uit. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je kijk. Omdat ik steeds ben blij blijven komen. Dat het nog zo bij zal komen. Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. en blij dat ik je niet vergeten ben Joost Nuisel nou, niet vergeten dat zullen we zeker niet want we gaan nu praten over een onderwerp waar een aantal mensen zich druk over maakt ondertussen is ook aangeschoven Betty van Voorst in plaats van Kort Draaier Goedemorgen dan goedemorgen. en goedemorgen luisteraars en we hebben aan tafel zitten Ruud Zandbergen en Victor Zalman die beiden wat gaan vertellen over de camping zandenvoerder, oftewel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 Uh, waar vroeger de trambaan reed En aan de oostkant Wordt het afgesloten Door het natuurgebied van Boogkanaal. Ja, oké okay. Ja, ja. En, en, en voor de, de Zandvoort die daar wat vaker waren Het is de camping plus het oude ten, TZB terrein, ja. Ruweg Het was, uh, ja Het is uh, zover ik weet al uh, Sinds dat ik in Zandvoort woon was ja. camping. Het was geloof ik toen Eigendom van het bisdom Haarlem en uh, het TCB-terrein, dat, uh, ja, dat was trouwens ook uh, Rooms-katholiek, dus het zal ongetwijfeld met elkaar te maken. Daar zei Italianen Jaren dat er nog scheiding was ja. van al dat soort dingen. Ja, ja uh, het uh, was okay. oorspronkelijk een volkscamping, dat moet zeggen dat veel Amsterdamse mensen daar uh, bivakkeerden die wat minder daar krachtig was, waren. Ja.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 uh, even kijken, wat, wat was de vraag? <laughs> ja, nee, de, de vraag was, uh, ja. jullie hebben het oh, ja. aangekaart bij de provincie. Ja, je hebt gelijk. Uh, voor... mag, mag, mag ik één correctie ja. maken? Ja, en, okay. en... ja, tuurlijk. Ik neem de heer Zandbergen dat niet kwalijk, want het dossier is heel dik. Ja. Maar wij uh, zijn al vanaf 1999 bezig <laughs> om te overleggen met de, de gemeente en de provincie... om te kijken hoe we het op een andere manier kunnen invullen... Dus het is, het is niet, niet waar dat we in 2003 niets gedaan hebben. We hebben, we hebben gevraagd om een bestemmingswijziging. Maar he, Stichting Duinbouw was daar bijvoorbeeld uh, heel erg voor. De omwonenden uh, ook allemaal. Maar we hebben dat toen niet voor elkaar gekregen. Oké. Okay. Nou, dan, dan is dat zo. In mijn informatie is het dus inderdaad anders. Maar, uh, als dat, maar het eindresultaat is dan hetzelfde. Ja. Ik bedoel, ja. uh, het bestemmingsplan is, uh, heeft dat niet toegestaan. Um,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 ...heeft ons benaderd, althans de fractie van D66 provincie... Eh, ...en dat ging dan over de structuurvisie... ...en die zegt, hoe kijk jij aan tegen eh, bebouwing... ...tussen woningbouw op het, eh, het campingterrein Sandervoort? Ja. Die vraag is ons gesteld en eh, daar hebben wij op gereageerd... Ja. ...en die reactie die is... Eh,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 ...dat je met name het, het verblijfstourisme in Zandvoort uh, moet bevorderen. En uh, wij vinden dat een, uh, een kwalitatief goede camping uh, daar een rol in speelt. Ja. Dus dat is een van de argumenten om dat, uh, om dat uh, zo te, te formuleren.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 Ja, dat, dat zou wat ons betreft, zou dat een goede zaak zijn. Dat zou een opmerking ja. van mijn kant zijn. We zoeken al naastig in Zandvoort al jaren ja. naar een, uh, een mogelijkheid om campers ja. op een behoorlijke manier ja. te accommoderen. Ik kan me herinneren dat in 1986 toen ik in de raad kwam zitten, o ook al. er driftig over gesproken werd. Ja. En, dan, en dan zou je zeggen als het woord camping valt en dit, dan is dat misschien een, een kans. Nou...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 Je moet het uh, naar mijn uh, mening niet willen in Zandvoort. En ik denk dat dat het uh, cruciale verschil van de ja, nadering da is in deze. Ja. Waarbij de, de eigenaren vanuit ja, we moeten het financieel allemaal wel haalbaar ik snap het. maken. Ja. Willen we uh, het... Uh,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 En ook de stakenrevens op die manier meer natuurlijk kan, kan inplanten. Okay. En wat, wat is de vervolgactie? Want u heeft een weekje gebaald. Uh... Ja, dat kunt u wel zeggen. <laughs> uh, nou ja, de vervolgactie is dat, dat wij vinden dat er uh, dermate uh, uh, onjuistheden in de motie zitten...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 je moet, je moet, alles, alles weegt je af. En uh, de heer Salman die zegt wel over een postzegelplannetje. Uh, uh, uh, de, de structuurvisie als zodanig heeft een, aantal, uh, heeft een aantal facetten. Waaronder het postzegelplannetje van de heer Salman. Waar ik trouwens een heleboel uh, documentatie uh, over heb gezien en gelezen. Mm -hmm. Desondanks...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 uh, het tweede is dat uh, over die verkeerstoename... Er uh, gingen vroeger 400 mensen... Er waren vroeger 400 sta En die gingen allemaal uh, op, via de kruising met de Kennemerweg daar naartoe. Ja. Daar zie ik geen stoplichten. Er komen straks in het plan 170 sta Dus meer dan de helft minder. En die komen via de rotonde... Uh, gaan ze dan uh, via de aftakking bij Nieuw-Winkum? Via de Dus... Ik zie totaal niet dat uh, daar een toename komt van verkeer, in een afname. En ik heb eigenlijk ook nog even een vraagje. U zegt er komen er 170 caravans, en nu zijn er? Er zijn er nu uh, ongeveer een 240 okay. op dit moment. Dus er moeten dus ook een aantal mensen gewoon echt...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 ...maar die zich wel realiseert... ...er moet eigenlijk wel wat gebeuren. Dus ja, je kan niet pootstijf zeggen... en uh, ...het gaat niet door, je zal wat moeten. Maar de bal, de bal ligt niet bij mij... ...of bij D66... Nee, nee, nee, nee. De Zandvoortse raad... ...of het college. De bal ligt bij de ondernemer... En, ...en als die om hele goede gronden... ...denkt bij GS... Uh, ...te kunnen bewerkstelligen... ...dat er daar nog eens naar gekeken wordt... ...en dan denk ik inderdaad met hele goede gronden...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 En die zal invulling aan je in hun beleid moeten gaan zoeken voor datgene wat daar toegestaan wordt. Ik denk wordt. dat de eerste stap moet zijn naar, naar, naar GS. Ja. Ja, vermoed ik. Ja. Stel je voor dat, dat de, de eigenaren niet zouden doen. Zouden de toestand laten voortduren zoals die nu is. Komt er dan vanuit de gemeenteraad Zandvoort een initiatief om te zeggen... Ja, we moeten daar wat gaan doen. Ik of blijft het stil?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 Uh, en dat is nog niet veel. Er moet eerst flink gepraat nee. worden met de provincie. Dat, daar komt het op neer. In ieder geval heel erg bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. En, en, en allebei heel en veel succes. Weekend. Ja, ja, ja oké, okay, bedankt. Zaak. En succes. <laughs> <laughs> ja, zo hebben we allemaal onze probleempjes. You've got your troubles, I've got mine. muziek. <hums> face you've got your troubles I've got mine. she's found some Zo, hebben we hebben allemaal onze problemen, Cor. Nou, dat is inderdaad, als je dat zo hoort, dan, uh, dan, dan word je er toch niet vrolijk van als je vanaf 1999 al bezig bent. En dan uh, ja. Ja. ben je 12 jaar verder en dan uh, gaat het nog steeds niet door. En iemand die totaal probleemloos is, is nu aangeschoven. Hè? Ja, hij glundert helemaal. Goedemorgen, heren. Ja. Goedemorgen, Albert van Vos. Allereerst voordat jullie mijn vragen gaan stellen.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 I'll look...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 ...hebben laten verrichten. En daar staan op- en aanmerkingen uh, en aanbevelingen op. Uh, even kort geschetst, we, we scoren nu bij de luisteraars gemiddeld een 7. Dat vind ik op zich heel erg knap...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 En zie je, we hebben Zandvoort zit op, op kanaal 40. 40, hè, prachtig. Dus ja. wat dat betreft, daar zijn we toch toe in staat gebleken, ondanks alle uh, de, de middelen die wij bij ons ja. ontbreken. Ja. Nou, we hebben natuurlijk een geweldige werking van de gemeente, die dit ook onderschrijft. Dit luisteronderzoek is ook naar de politiek in Zandvoort gestuurd. Dus die kunnen daar ook uitvoerig uh, kennis van nemen. We zijn een heel eind, maar we moeten natuurlijk niet door. En ja. uh, wat wil je? Als je ziet de programmering, om daar even op door te gaan, ja. in het weekend is in principe helemaal goed.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 Van 8 tot 10 een live programma elke morgen. Maar nogmaals, het is toekomstmuziek. maar ja. dat moet beminst worden. En dan hoef ik jullie ook niet uit te leggen wat nee. dat allemaal voor nee, consequenties nee, heeft. Uh, en uh, de, een ochtendprogramma digitaal uitgezonden via een webcam. Dus kunnen mensen meekijken van, op zo'n ochtendprogramma. Een lunchprogramma staat ook op het verlangenlijstje. CFM Klassiek, ja dat zou ik gaan doen. Maar nu komt dat programma als ja. leiderschap ertussen.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 Zullen we het even laten? Want je bent pas in het begin van het ontwikkelen van je Laat maar even en, en dan heb je nog even tijd voor uh, jazz. Ja, we gaan zo naar de jazz ook. Okay. Jij bent straks uh, met Rob Harms, die hier ook zit, uh, weer te beluisteren vanaf twee uur. Klopt, van twee tot vijf. Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag. Nieuwtjes, interviews, voetbalverslagen. Circuit. Circuit. Oh, Oké, okay, goed. Dus. Bedankt dat je alvast wat hebt willen vertellen over wat je ja. van plan bent. En ik zou zeggen, eet smakelijk. Dankjewel. Ja, dankjewel. <laughs>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 Ik, ik, ik kom daar niet aan. Maar uh, Johan Clement en uh, Erik Timmermans. De, twee, de tweede leden van het trio. Uh, en Frits Landersbergen. Uh, twee daarvan zijn uh, consultoriumdocent. Uh, uh, Johan Clement en Frits Landersbergen. De een in Rotterdam. De andere in Den Haag. En de, ze treden natuurlijk als trio al, al heel erg lang. Met allerlei muzikanten op. In Europa. Ja, uh, okay. Allerlei. Uh, ja. En, en Dus dat, daar ontstaat een enorm...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 Dus dat klinkt wel we erg tijdens dan... zo'n zo optreden, en ze denken ze ja. ja, die moeten we in de wetshand. Wat we vooral willen, en dat is een streven: dat we solisten willen die niet de, in de regio of iets verder buiten de regio in de kroeg staan. Ja, ja, dat is het. Daar is gaat een onder soort artiesten ook. Kijk, en ik, ik, ik denk dat ik het iedere maand vertel: uh, we gaan de solisten het krediet geven wat ze verdienen.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 fantastisch om, uh, om mensen te entertainen. Hè? Ja. En, en die ook bereid zijn om er, uh, Om twee uur uh, op zondagmiddag daar te gaan zitten en dan ook uh, de 15 euro met plezier betalen. En daar gaat het om. Het is altijd in uh, Gebouwde Krocht. Ja. In gebouwde Krocht, dan wordt altijd gezegd, die akoestiek is zo mooi. Hè? Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat zeggen al die artiesten. Dat die zeggen er op al die muzikanten. Ja, dat, dat, dat kunnen wij niet bepalen. Wij zijn geen muzikanten. Dat, dat, ik heb er ook geen verstand van. Maar de muzikanten roepen dat. Ik bedoel, Benjamin Herman uh, is geweest uh, uh, vorig seizoen. Die was een uurtje weg en toen kregen we een sms'je wanneer hij weer terug mag komen. Omdat hij zo ongelooflijk genoten heeft van het concert wat hij heeft gedaan. Ja, daar praat je niet over, de minste uh, muzikanten. Ja, ja, Hè? Maar dat geldt voor anderen ook. Wordt het eigenlijk opgenomen ook, dat soort... Uh... Uh, DVD. Ja, DVD. Het, wordt, het wordt opgenomen, ja. ja. ja. Oké. Okay. En... Ja, ik hoor het voor het eerst, ik vroeg me dat af, maar waar kun je dat dan kopen? Die dvd? Ja. Uh, Bij uh, uh, de stichting uh, Jazz Zandvoort dus kun je die, die d -D -D. kopen. Oh, oké. Okay. Ja. ja. Vraag me niet wat ze kosten. Nee, maar Maar ze niet. zijn... Uh, ah, kijk, we, we, hebben, we maken ook uh, compilatie-dvd's uh, uh, die we dan uh, uh, uh, weggeven wanneer iemand een uh, paspoort toe uh, uh, koopt. Ja, ja Bijvoorbeeld. ja, ja. Huh? Goed, wat mogen we morgen verwachten? Uh, uh, uh, uh, oh, het is tijd natuurlijk, hè? Het is bijna tijd, is bijna ja, ja. Ja, ja. Je moet uh, even vertellen wat er... Nou, even, even snel, uh, half drie, de krocht, entree, 15 euro, uh, studenten en 80 plus met een goed verhaal, uh, uh, 8 euro. <coughs> ja, ik bedoel, je mag wel even vertellen over wie, nou, wie er morgen... Nee, maar kijk, uh, Sabine Kulig, uh, van oorsprong uh, Oost-Duitse zangeres, ze is van uh, 73...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 Johan het trio, trio van Johan, die toen de tijd geprogrammeerd hebben. Ja. En dat eigenlijk nog steeds doen. En dit is een beetje een soort de, de voorselectie die dan de mensen ja. eigenlijk, uh, ja, ontdekt zeker. en dan het haalt. Ja, maar voordat... Uh, kijk, tien jaar geleden had nog niemand van Rick Mol gehoord, bijvoorbeeld. Uh, is hier uh, geweest, uh, fantastisch, gevierde, uh, gevierde muzikant geworden. Ja. Nee, ik, ik roep ook wel eens een beetje baninerend van... Je zal eerst in de krocht opgetreden moeten hebben voordat je carrière begint. Ja. Nou. Het, uh... Maar het, uh, is iets bekend over het repertoire wat ze gaat brengen? Ja, dat is het mainstream, het mainstream uh, repertoire. Uh, wat, wat uh, uh, Nou, laat ik zeggen, het Great American Songbook. Okay. Ik, ik bedoel, zij heeft bijvoorbeeld uh, wel cd's gemaakt. Ja, wat staat erop? Uh, ja, Fly Me To The Moon staat overal op. Uh, van iedereen die, uh, die, uh, die een plaat maakt... Uh, uh, met, met die muziekkeuze. Maar Avocado Jazz staat we van ons op uh, zondagmiddag niet verwachten. Oké. Okay. Zaal open om... Half drie. half drie. Nee, sorry. Half drie begint het uh, concert. Ah, tussen half twee en twee uur uh, mag iedereen uh, naar binnen lopen. Even gezellig aan ja. de bar alvast. Ja. ja. Praten. Ja, zeker. Goed. En afloop uh, kunnen er handtekeningen gevraagd werden, die, die, worden, die worden altijd een hoop geld waard, hè, over tien jaar. De ja, muzikanten staan gewoon aan het bar, zijn net mensen. Ja, oké. Okay. Ja, ja. heel erg bedankt voor je tijd. Graag gang. gedaan, jullie ook bedankt voor je tijd. Oh, oké, okay. goed. Wij gaan, uh, gaan door met de agenda. Ja, want uh, we hebben nog wat op te noemen. En ja. uh, zal ik het even in sneltreinvaart. Uh... Nou, sneltreinvaart. We hebben het al over een aantal gehad. Hè? Ja, onder andere IVN, hè, die heeft dan uh, 5 november, dat is, uh, is vandaag aan de gang, ja. uh, aan de slag op de Natuurwerkdag.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 En nu uh, wordt door uh, alles heen geleid. Het is de hele week uh, eigenlijk 55 plus. Met een aantal dagen waarvan uh, ik uh, persoonlijk het hoogtepunt uh, woensdag vind. Yes. Zowel letterlijk als figuurlijk. Jij figuurlijk. zei 55, is 50. 50, ja. ja. Ja, daar heb je gelijk. Er mogen meer mee doen. Ja. Uh, woensdag de helikoptervlucht. Ja, ik heb me nog geprobeerd in te schrijven. Maar dat was, binnen Zandtel, no time, was het, ja. was het, uh, was het vol. Dus ja, dat zal ja. nog wel een herhaling gaan krijgen. Dat hoop ik althans wel. Goed. Maar dat is de hele week. Uh, ja. nou, vandaag is op het circuit uh, de Zandvoort 500 uh, dag begonnen. Maar daar kunt u vanmiddag nog meer over horen. Uh, we hebben het net gehad over uh, de jazz in de krocht. genoegzaam bekend uh, langzamerhand. Uh, en donderdagavond vanaf 5 uur tot 10 uur is het uh, Shopping Dinner Night in de Haltenstraat. Ja, en je vergeet nog eentje. Dat is op... Uh, oh ja. Dat is dit staat erboven. Hè? Amsterdamse hits. Live worden er gezongen in uh, Café Klikspaan. Ja. Door uh, Hans Kap. Amsterdamse hits. En dat zijn uh, gezellige Amsterdamse meezingers. En uh, Hans Kap op de accordeon. Kortom een ouderwets gezellig Amsterdamse avond. Goed. Na dit programma straks hebben we Ankie... Uh, Brokmeijer zou ik bijna willen zeggen, want Wat zo ken ik uh, jouw... jouwstraat ja, ja, ja. Brokmeijer. Die uh, gaat een wandeling maken door de Diaconiehuisstraat. met alle oude winkeltjes die daar waren. Er uh, komt een heel verhaal bij. Blijf luisteren om 12 uur tot 1 uur. Een uh, ontzettend interessant programma. Ja, speciale gast is uh, Maarten Keur. Maarten Keur, ja de bakker. die daar ja. is Dit was Goedemorgen Zandvoort. Uh, daar werkte aan mee... Uh, Henny van Leden voor de koffie. Henny van Leden, ja. Uh, Pascal van de Beek, regie en techniek. Presentatie, kortrijer. En dolde En uh, we gaan u een prettig weekend wensen. Bedankt voor het luisteren. En wij gaan eruit met Ellen uh, Parsons, Eye in the Sky. Tot ziens.